Tom van kan, met het nlw In België, in een dorp ten westen van Charleroi is een auto ingereden op een carnavalstoet. Daarbij zijn volgens Belgische media zeker vier mensen om het leven gekomen... onder wie een kind. Tientallen mensen raakten gewond, van wie zeven ernstig. Het incident gebeurde rond 5 uur vanochtend. In de auto die inreed op de groep carnavalsvierders... zouden twee jongeren hebben gezeten die op de vlucht waren voor de politie. Volgens de vanstalige omroep RTBF is de bestuurder van de auto opgepakt. Volgens de gemeenteraad van Mariupol is gisteren een kunstacademie in de stad gebombardeerd. In de school zaten op dat moment zo'n 400 mensen te schuilen voor bombardementen. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Volgens de gemeenteraad is het gebouw verwoest en liggen er slachtoffers onder het puin. Op nieuwe satellietbeelden is de schade te zien die Russische luchtaanvallen hebben aangericht op het theater van Mariupol. Op de foto's is te zien dat meer dan de helft van het dak is ingestort. Er ligt puin aan beide kanten van het gebouw... en een deel van het interieur lijkt te zijn verbrand. Volgens de burgemeester van Mariupol... zaten tijdens de aanval meer dan duizend mensen in de schuilkelder van het theater. Vanuit de belegerde stad Soumy in het noordoosten van Oekraïne... zijn 71 jonge weeskinderen in veiligheid gebracht. De gouverneur schrijft in een bericht op Telegram... dat de baby's bijna twee weken in schuilkelders hebben gezeten. Het zijn kinderen die om verschillende redenen geen ouders meer hebben. De meeste van hen hebben continu medische hulp nodig. Dankzij een humanitaire corridor... konden de weeskinderen naar een veiliger gebied worden gebracht. Het gevecht tussen kickboxers Hari en Arkadius Vroshek is gisteravond na twee van de drie rondes gestaakt. Het duel moest noodgedwongen worden gestopt na rellen op de tribune van de arena in het Belgische Hasselt. Fans gooiden onder meer met stoelen naar elkaar. De organisatie besloot op advies van de politie om de wedstrijd te staken. Het weer in het noorden begint de dag zonnig. In het zuiden is het bewolkt. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar in het hele land af. Op veel plaatsen blijft het droog, maar tegen de avond kan vooral in het oosten wat regen vallen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat viel op de A10 Noord, de buitenring bij Amsterdam. Hemhavens, twee kilometer met nog geen 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM, met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Nee, Zijn hier de neuzen, ja zuster neuzen, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen, doe wat je het liefste doet, ja zuster neuzen, dan is het altijd goed, ja zuster neuzen, ja zuster neuzen, ja zuster neuzen, ja, nee, de geschiedenis van twee oude mensjes.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 Het komen nu weer een hoop mooie Oud-Hollandstalige muziek. En de muziek is deze week wederom beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Hij heeft er een hele bak vol met platen. Langsgebracht en er hebben weer allemaal leuke plaatjes uitgezocht om voor u te mogen draaien. En de volgende artiest is ook een veelgedraaide artiest in dit programma. Zeker de laatste paar weken. Het is Willem-Frederik-Christiaan Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 1886. En al daar overleden op 9 april 1944. Het was een Nederlandse zanger die in het interbellium. Dat is de periode tussen de beide wereldoorlogen. Onder de naam Willy Derby, een van de populairste artiesten van Nederland was. Tot zijn bekendste liedjes moor. Het plekje bij de molen, bij ogen zo blauw. Pinda pinda, lekker lekker. En natuurlijk smartlappen. Waarvan uh, Hallo Band. Het vieren schoien Droomland en Witte Rozen de bekendste zijn. En ik heb een andere plaat voor u, een iets minder bekende plaat, maar zeker ook een mooie plaat om naar te luisteren. Het is Willy Derby met bloemen. De bloemen die spelen in het menselijk leven.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 De Bruid is een bloem voor haar bruik om ontloken Ze is als een boeket die uit liefde zich gaf Helaas dat de bloemen zo gauw soms verwelken Want dat ondervond menig man tot zijn straat De jeugd en de schoonheid valt gauw uit haar zetels Want is soms het huurlijk een poosje aan de gang Verandert ze roosje in zo'n bos brandnetels En hij zit op de blaar een levenslang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 Erin loopt aan te klagen De wereld die staat op zijn kop De ouders die staan deze dagen Zelfs tegen de kinderen op Belastingbeslagen en andere plagen Die zijn niet te dragen en slaan je van streek En ieder die mort nou, weet niet wat het wordt nou En je komt minstens te kort nou een ton in de reek. Lee le, le, le, le, Liefde Zit ook al de klat in Want gaat dan je vrouwtje verbruik Met jou soms Het gemengde bad in Komt ze er met. Er straks uit. Je hoort deze tijden, vooral tussen beiden, niet anders dan scheiden. Het is een baskwil, niet eens meer een wonder. De mens in het bijzonder, die weet voor de donder niet meer wat hij wil. Wend al mijn zorg naar de pool toe. Die zorgen wat doe je ermee? Ik vlucht als ik ga naar Tirol toe. Naar het land van de Alpenjoegij. Daar koop ik een keertje een hoed met een veertje. En ik ben het heertje. Wat had je gedacht? En ik neem nou dat feitje. Daar in iedere stadje. Zo'n jodeland schatje. Voor dag en voor nacht. Lee, lee, Even. Er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht. Oh, oh, oh meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er dus straks van de lessenlijst van hier verleden. Ik zal hem even uitmaken. Nee, nee, nee, nee, zeg Doris. Ik heb liever dat je hem met je water gaat halen voordat er brand komt. Goed, meneer Marsman, een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman, mo mo mo mo moet je eens even kijken? Ja, wat is er, Doris? Gat in me, me. Een gat in me, emmer. Een gat in me, emmer. Een gat in me, emmer. En wat moet ik nou? Nou, maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw. Ja, is goed, zal ik even. Uh, gewoon even maken. Even het emmertje maken. Ja, ja. Maar zeg jongens. Met wat moet ik het maken? Dat gaatje, dat gaatje. Met wat zal ik het maken? Dat gaatje, dat gaat. Je. Met een takkie hierdoor. dood gewoon een takkie. Een takkie hierdoor. Een takje, een, een tak. een takkie. Dat past niet, past niet in dat gat Hak dan heer Doers, ja hak dan dat takkie Kom hak dan dat takkie, gewoon maar kapot Hakken, heel goed Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man hakken. Gewoon hakken, maar dat is niet zo makkelijk wat valt er de hakken? Met wat moet dit hakken? Ik heb niks om te hakken, waar hak ik nou mee? Met een hakbel, een hakbel, en daar ligt een hakbel. Dan pak nou die hakbel en hak het in twee. Wel jawel, ja, wel ja. Hak de boel, hak op maar... is Dat ook gaaf, is je? Moet je die buil zien? Die die bijl is niet scherp, is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp, niet scherp, hij is wat? Zeg dan die hakbijl, kom ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen, kom wees nou eens vlot. Vlot? Wees ja, niet van vlot, weet je. Ga er hier op, als je iemand slijpt, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik te slijpen? Ik heb niks om te slijpen. Op wat slijp ik nou? Op een steen moet je slijpen. Kom, zoek dan wat stenen. Een steen om te slijpen, daar ligt er wel een. Inderdaad. Daar ligt er een. Een heel mooie steen zelfs. is dan nog een naar het rotschip. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droog, is oh wat een droog steentje. Die steen is wat droog, is die steen is te droog. Dan maak je hem vochtig, kom maak die steen vochtig. Schiet op, maak hem vochtig, maak vochtig die steen. Yeah. Ja, dat is een criminele denk. Gewoon even vochtig. Oh nee, spugen, dat mag niet. Dat is niet. Maar niet op het einde van, hè? Hoe maak ik een vochtig, dan krijg ik hem vochtig Met wat maak ik hem vochtig, hoe maak ik hem nat Met water, heer Doris, heer Doris Met water, met heel veel water Al water en goud. Met water, hoe kom je zo met die water Je hebt toch mensen die overal versnacht In wat word ik het haal. in je gaat in Doris. Met Er zit een gat in mijn emmer. En daarvoor Bob Scholten met de Jodenwals. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Karel Pieter van der Velde. Geboren in Sertogenbosch, 28 december 1921. En overleden in Zeist. Op 19 maart 1993 was hij een zanger en gitarist. Hij speelde in de Nederlandse lichte muziek. En behoorde bijna vier decennia's tot de top in zijn vak. Hij maakte lange tijd deel uit van het dansorchester Skymasters. En Karel heeft in zijn periode bij de Skymasters... vele honderden songs voor de microfoon gebracht als solist... maar ook samen met de, onder andere Annie de Reuver, Rita van Schaik... Annie Plevier, Greetje Cafield en Joke van den Burg. En de eerste uit het lijstje was Annie de Reuver. Daar heeft Karel van der Velden samen een liedje mee gezongen. Dat was in de tijd van de Skymasters hele populaire plaat. Ik weet bijna 100% zeker dat u deze plaat kent. Want ook deze platen drijven toch zeker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 Wanneer we samen dansen gaan, dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen. Dat ziet ze aan mijn ogen. Maar flirt ik met een andere man, wat ik niet goed verdragen kan. En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug. Maar dan ze ik tot hem met een andere stem. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kind. Zeg, doe toch niet zo flauw en lacht nu maar in schouw.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 Het was een bolletje van een meid Een mooi figuurtje en prachtig haar De bokken naar de buurt zeiden tot elkaar Ik ben En wip-pop met lijst en al, dit vond men toch wel wat al te gek. Ze kreeg geen artis, dus een plek. Op een bord in wat Latijn staat de Gaït van Piet. En ieder die een artis de zingt, als hij er ziet. Je een overbodig stuk, waar je fiets en in je t-shirt niet bij wacht. Bedel na de Frisse wind zingt in de drijf, met uitzicht op de polders, dat gevoel vergeet je niet. Een smalle Zondeg je eigen land. Want waarom werde Het mooiste plekje aan de waterkant. Dat ligt nog steeds in eigen land. Het mooiste plekje aan de waterkant. Dat ligt nog steeds in eigen land. Wil je echte bossen bollen in de zon op een terras? Of de sprookjes van de Efteling misschien? Of gewoon wat liggen dromen bij een sloot of bij een pas? Wil je schapen op de heide zien? Hoor je vogels in de verte in een lucht zo stralend blauw? Nou, dan fiets je met een glimlach wat ze fluiten op voor jou? Wat ben je rijk, wat ben je fit?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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kordraaien. Je heeft uh, op zolder een hele berg vol met muziek. Ik denk voor de komende tien jaar dat we genoeg muziek aan hebben. En zo uh, zoeken we elke week weer een paar leuke plaatjes uit. En sommige plaatjes komen wat vaker terug. En waarom? Omdat uh, heel veel mensen daar erg positief op reageren. En de volgende plaat is van Evert Jan de Melkman. U hoort het met Hoor je de klokken luiden? Oh. Thanks, yeah.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 Daar staat naar Zandvoort uit Zandvoort. Man. Maar eens komt de tijd, dan kijken die aan. je aan. Bandje bij. Waar heb jij? Wat je bent maar een meid die men vergeet. Veel slecht voor de moment van plezier. Denk er al, al de maal heen strooien gaan. Dan strooien ze toch nooit. uit de badplaats voor dat was Gert en Hermien, met Wil je altijd bij me blijven, en daarvoor Lubandi met slechts een meid die men vergeet. En de volgende artiest is Wim Zonneveld, geboren als Willem, afgekort Wim, geboren in Utrecht op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974 was een Nederlandse cabaret, cabaretier moet ik zeggen, zanger en acteur, en hij werd als een van de grote drie van een Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd, en uh, die plekken deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. U hoort hem nu, Wim Zonneveld met de uh, La Montagne, oftewel het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerkenkar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben.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 Zien de televisie quiz en woon in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij en er dress waar met plastic rozen.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 Uren in de kou, daar kan ik heus niet tegen Waarom laat je me wachten, en laat je smachten voor je kan komen? Waarom duurt het niet uren, dat ik moet duren, ik sta gewoon van jou Als ik wacht op jou, Daar sta ik in de grieven Uren in de kou, ik heb ook altijd wel. Het klinkt misschien als een verpijn, maar kom eens eindelijk op tijd, van. als ik wacht op jou, lig ik bijna weg. Wacht op jou, dan sta ik in de Uren in de koud. Ik heb ook al twee Het klinkt misschien als een verwijt, maar ik kom eindelijk op tijd van. Als ik wacht op jou, regen ik bijna weg. la la la la la la la la la la la la la Zal ik alles laten staan Voor een keer Echt niet meer Wees niet flauw En stem toe In een enkel rendezvous Voor een keer Echt niet meer Blijf dan licht La la la la la la la la la la la la la la la la la de nacht is zo voorbij, voor een keer, echt niet meer. Kom, vlug met me mee, bij met z'n twee, blijf niet alleen. La la la la Voor een avond Rond met jou zal ik alles laten staan Voor een keer Echt niet meer En misschien Dat ik jou Na vanavond vragen zou Blijf mij. Ja, het was was la met voor een avond met jou. En daarvoor la u la Christiani met 'Als ik wacht op jou'. En de volgende artiest is een dame, la la geboren in Amsterdam op 17 mei 1933. Is een Nederlandse zangeres, actrice en op latere leeftijd tevens kunstschilderes. Is de dochter van operazanger Jan uh, Steinmetz en danseres en pianiste Henny Poelman. Na haar zangstudie aan het Conservatorium uh, van Amsterdam en toneellessen bij Louis, uh, Louis van Gastrum ging ze in 1960 spelen bij de Nederlandse comedie. Onder meer in de opvoeringen van de Nederlandse vertaling van Bertolt Brecht's Leven van uh, Galilei. Daarnaast was het te zien in de tv-productie waaronder musicals als Oklahoma. Dat was in 1965 als ik het goed heb. En ze speelde mee in de film, uh, in films als te vergeten, Mede -minaar. Dat was 1963 en in 1966 kreeg ze een eigen televisieprogramma. De Reise. Het jaar erop nam ze voor Nederland deel aan het Eurovisie Songfestival met de... Ring, ding, ding. Schreven door Gerrit en Braber en uh, John Woodhouse. En uh, ja, het haalde slechts twee punten. Waarmee ze als veertiende eindigden. En u hoort het nu, Therese Stein. Mensen met Speel het Spellen. Nee, meneer, ik moet nu naar huis. Elk begin heeft ook weer een slot. Nee, meneer, dit is een abuis. Ik ben best tevreden met mijn lot. Ach, een glas wil ik nog wel drinken. Vol, alleen om te klinken Zeg wat is dit Is van u, nou, een vrouw zou u niet misstaan. Nee, meneer, ik word niet persoonlijk.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 Calypso C, Calypso C, Calypso Siciliano Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso C Calypso C, Calypso C, Calypso C, Calypso Siciliano In de lente trouwde zij Antonio Het werd een feest met zang, muziek en vino Heel de buurt kwam bij het bruidspaar op bezoek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 Siciliano Italiano Siciliano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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. En dat was muziek van Leen Jongewaard samen met Piet Reumer. Bekend van Baantje en met vissen... Blijven het een leuke plaats vinden en in de zomer gaan we hem zeker vaker draaien. En daarvoor horen u Jordi Hoes en Ria Roda met Calypso Italiano. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag of volgende week. Het is maar hoe u het bekijkt, zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En uiteraard ben ik er volgende week. Zondag weer vanaf 9 uur in de vroege ochtend met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne zondag, nog een fijne week. Ik bedank nog even de score voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-hollonstalige muziek. En ik laat u achter met Ben Lansing met Lydia. Ik zeg tot ziens. Ik zag haar de allereerste keer aan een heel groot meer. En wist niet wat te doen. Omringd door mannen met Dylan, lak het van. Volgens plan in de zon te pakken. Ze knibbelde steeds van links naar rechts. Ze zat totaal vol seks. Niet ieder in die baan, maar ieder. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.